Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een onrustige dag in Frankrijk. Duizenden mensen gingen de straat op om te protesteren... tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en omdat het dag van de arbeid is. Maar op verschillende plekken liep het uit de hand. Zo raakte een agent in Parijs gewond door een brandbom. En niet alleen daar ging het mis, vertelt correspondent Frank Renaud. In Toulouse werd een politieauto aangevallen door betogers. In Nantes hard gevochten. Daar werd een demonstrant zwaar gewond aan zijn hand door een politiegranaat... En ook in Lyon waren er bijvoorbeeld rellen, vernielingen en brandstichtingen. Bij de protesten zijn 68 mensen opgepakt. Bij een meer in Flevoland zijn minstens 60 dode meeuwen gevonden. Rijkswaterstaat heeft de meeuwen uit het water gevist. Vijf van de dode vogels worden naar een universiteit gebracht. Daar wordt gekeken of ze misschien vogelgriep hebben. Experts denken dat dat de oorzaak is van de meeuwensterfte. En voetballers van Leeds United zeggen sorry. Ze hebben spijt van hun gedrag in een hotellobby dit weekend. De selectie liep naar de uitgang. En fans die stonden te wachten werden volledig genegeerd. Op een video is te zien dat voetballers hun koptelefoons... ...en strak voor zich uitkeken. Nu maken ze excuses, de fans hadden beter verdiend, schrijven de voetballers. En we hebben een feestje vandaag, want dating sites bestaan 25 jaar. Vanaf 1998 konden mensen zich inschrijven op D-Date. Dat was de eerste Nederlandse dating site. Die bestaat al lang niet meer, maar iedereen kent opvolgers als Tinder en zo wel. Onze verslaggever die vroeg mensen in Utrecht of ze veel op dating apps of sites zitten. Ik, ja, ik ben wel single, maar op dit moment heb ik gewoon geen ruimte voor. En uh, ik vind prima zo. En als je weer zou gaan daten, zou je dan dat misschien online doen? Misschien, ik weet het niet, toch liever wel in het echt elkaar ontmoeten. Ja, heb je toch beter een eerste indruk. Mensen, hun uitstraling, dat zegt toch al hoe mensen bewegen, zegt toch al veel meer dan iets van een foto. Apps zoals Tinder hebben steeds vaker last van nep-singles. Die ken je misschien wel van de documentaire De Tinder Swindler over een oplichter die met vrouwen aanpapte om ze daarna geld af te troggelen.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Te horen geweest. Want morgen komt hij uit: De nieuwe van harley Francine uit de omgeving van Zwolle Running After You. Um, er komt nog meer aan, want ze zijn alweer bezig met nieuw materiaal uit te gaan brengen. En dit is alvast het eerste wat ze willen laten horen. Um, welkom in het derde en laatste uur. En daarin gaan we praten straks met Martijn Vonk. Hij is van La Promenade violence En dat uh, heeft te maken met de single We Are Dat is trouwens ook een, uh, een Eerste single die deze band heeft uh, gedropt Een paar weken terug Maar we gaan zo direct uh, met hem praten Oude bekenden zitten er ook in En ze komen 8 juni hier naar deze studio En dan heb ik het over Lorem Ipsum en het nummer Lessons in Living Try to change me. Don't try to change me. Don't try to change me. Don't try to change me. Don't try to change me. In Nijmegen zit er ook in. Shameless. Daar komen ze vandaan, want uh, ze komen uit Nijmegen. Please, me like you do. Dat, uh, een van de laatste singles die ze hebben uitgebracht. Volgens mij halverwege deze maand uh, geweest. Om niet eens zo gek oud. Uh, dat geldt niet voor het uh, nummer wat je net hebt uh, kunnen horen van Loren Mipson Lessons in Living. Want dat is alweer veel langer. Maar goed, uh, de dame en de drie heren komen wel... Nog een keer langs in deze studio. Precies een jaar na de komen ze weer uh, een moppie spelen. Dus um, we gaan uh, driftig verder. Want 10 mei gaat zij haar album presenteren in de Melkweg. Deze dame heet De Mira. En het nummer dat heet Dutch Kills. Cool back, blood, mystic, water. Soms loopt het uh, ledenaantal van de band dwars door de provinciegrenzen heen. De, de samenstelling, moet ik eigenlijk zeggen, van de band. Uh, want de ene helft uh, komt uit Leiden en de andere helft komt uit Haarlem. Dus dat uh, maakt het dan toch wel eens heel interessant. New exhibit met Circles. Daarvoor hoorde je de Mira met Dutch Skills. En dan gaan we gewoon ook nog eventjes door met iets wat bijna vergeten wordt. Maar Kafka is ook productief. En dit doen ze met een Japanse producer. En dit is eruit gekomen, Nightcap. I'm in a nightcap After a night star so bright in a nightcap after a night nightcap got me high on your love i've never seen the sky so bright moving to the moonlight like fireflies with you this feels like paradise And I'm in a nightcap. Yeah, after a night that lighten up the darkness, I've never seen the stars so bright. Destination Mount Zion calling And His Majesty send out the warning That Babylon surely will be falling Now let's discard the segregation And promote the unification That will be the best combination To utilize this whole complication See the news from the streets is a war soon. police aiming guns at the youths cause their skin tone. So let's all unite there for my backbone Cause this violence coming like a syndrome But we now keep quiet, keep going on And we soon saw the riot We'll never stop but we now get tired Cause even nowadays they still look a liar And man up balance. Solidest a rock in every challenge Them systems tall but we found the best alliance New flames burn a fire Come lift high well, man I am well and man a balance Solidest a rock in every challenge Them systems tall but we found the best alliance New flames burn a fire Come lift high man Yeah, well, triumphant we are up firm like the Chinese water Just like the days of Marcus, we need to rise up for everything fast Triumphant we are up firm like the Chinese water Just like the days of Marcus, we need to rise up for everything fast The news from the streets is so a war zone. Police and guns and the use, 'cause a skin tone. So let's all unite and form a backbone. 'Cause this violence coming like a syndrome. But we now nah keep quiet, keep going on, and we soon start a riot. We'll never stop, and we now nah get tired. 'Cause even nowadays they've still sugar so liar. Ten man balance. Solid as a rock in every challenge. Them system tall, but we form the best alliance. rock rocking every challenge. Them systems tall, but we form the best alliance. New flames turn a fire. Grumpy lift, I'm on higher. Well. Dat er vorige week vrijdag een fotograaf van 3 voor 12 Noord-Holland aanwezig was bij de Loop. En dat hij radio-vriend Kees Meijzer daar ook was, kon ik daar een verslag uit op maken. Maar iets heel verderop, of niet, uh, niet zo ver daar vandaan, was er een uh, melkweg radarversie. Er zat een andere fotograaf van 3 voor 12 Noord-Holland, dat was uh, Stefan Wolven je stuurde een paar foto's op. Ja, en vervolgens ging ik even koekeloeren van uh, wat voor bands uh, dat allemaal waren. Mr. Ray Bas, die heb je net uh, kunnen horen in een van de, de vorige uren. En dit was de andere act. De Deja Vu uit Amsterdam. Zevenkoppige reggae-band met Balance en... Die EP die ze hebben uitgebracht, die is vrij recent, kan ik zeggen. Want uh, die is maar vijf dagen ervoor is die uitgebracht. Dus uh, je hebt het nog wel heet van de naald, is wat. Maar goed, uh, dat geldt niet voor degene die ik nu aan de telefoon heb. Dat is Martijn Vonk van La Promenade Violance. Goedenavond. Ja, goedenavond, Jaap. Want uh, dat nummer van jullie, dat is al wat langer uit heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Dat is uh, vorig weekend uh, uitgekomen. Dus dat is nu... Uh, bijna is... twee weken terug, al jullie... Ja, bijna twee weken Ja. ja. ja. Uh, um, even over de, de band, want uh, het is nogal een uh, internationaal georiënt, georiënteerd gezelschap, heb ik wel uh, laten vertellen. Dat klopt, ja. ja nee. ik, uh, we komen uit uh, van de hele wereld ongeveer. Nee, ik, ben zelf, ik ben zelf in Peru geboren. Ik heb wel uit Nederlandse ouders, maar ja. ik heb daar een tijdje gewoond. Ja. En uh, de zanger komt uit uh, Engeland. Ja. En we hebben nog een, uh, een, uh, een drummer uit Italië en een gitarist uh, uit Turijn, ook uit Italië. Ja. Uit weer een andere stad. Ja. Dus uh, ja, het is van alles wat. Even over de naam. La Promenade Violence. Ja, jij spreekt uh, heel mooi Frans. Ja, klopt het ook uh, als ik het zeg of niet? Nou ja, het is eigenlijk La uh, uh, Promenade Violence. Ach. Maar uh, het kan allebei. Uh, ja, als, uh, ja. Het is, uh, het is uh, zowel Engels als Frans, uh, ja. Promenade en Violence. Ja, het, hoe, het, uh, hoe, hoe, hoe, komt, uh, hoe komen jullie aan die naam? Nou, de naam is uh, een beetje bedacht door uh, zanger Justin. Uh, het komt er eigenlijk een beetje op neer. dat het, uh, we, we hebben wel wat... Uh, wat uh, scherpe randjes, zeg maar, daar komt violence uh, een beetje vandaan, maar we hebben ook wel iets, uh, iets uh, rustigs, iets uh, moois af en toe en daar komt uh, promenade vandaan, dus het is een beetje een combinatie van die twee dingen. Ja, um, nou ja, we gaan zo dadelijk natuurlijk de eerste single draaien, want ik denk dat het ook de eerste single is geweest die jullie uit hebben gebracht, toch? Ja, klopt, ja, we zijn eigenlijk pas sinds uh, eind januari in deze samenstelling bij elkaar. ja uh, Ik ben er als laatste bij gekomen. Ja. Uh, en uh, ja, we zijn nu uh, we zijn gek uh, nummers aan het schrijven. Dit is de eerste single die uit is gekomen. En ja. uh, er liggen er nog drie uh, die we momenteel aan het opnemen zijn. Ja. Uh, uh, dus we hopen dan voor de zomer uh, vier nummers uh, uit te hebben. Ja, um, ik, ik zeg ook, het is bijna... Nou, het is, het is sterker nog, het is gewoon een Halemse productie. Hè? Met, uh, met, de, uh, met mannen als Raymond Hubert en Jonne Venmans. Dit klopt. Uh, en Raymond Hubert, uh, die kennen we van de Gumbo Kings. Inderdaad, en uh, Jonne ook, die is de bassist van uh, ah, de Football uh, Kings, inderdaad. Ja. Beiden dus? Ja, die hebben een uh, eigen studio en uh, via onze zanger uh, met hun in contact gekomen. En uh, daar hebben we inderdaad de eerste twee uh, nummers uh, opgenomen al. Ja, ja. Um, hoe verloopt dat uh, met, uh, met uh, heren zoals deze? Begrijpen ze jullie ook? Zeker. Ja, ja, het is natuurlijk wel heel hele andere muziek die wij maken. Ja. Um, maar uh, je merkt gewoon dat ze ook veel ervaring hebben. Raymond Zeker, die heeft ook uh, de productie uh, hiervan uh, grotendeels op zich genomen. Ja. En uh, ja, die heeft heel veel ervaring ook. Dus uh, dat merk je ook wel terug in, uh, in, in de feedback die je dan krijgt. Ja. Um, is het de bedoeling dat er nog meer materiaal van jullie gaat komen de komende tijd? Ja, nou ja, we hebben dus uh, twee nummers nu daar opgenomen, we hebben uh, afgelopen weekend nog twee nummers opgenomen in een andere studio weer, mm -hmm. waar we ook al contact mee hadden en die worden uh, volgende week afgerond en dan moeten gemixt worden en uh, dus uiteindelijk hebben we dan een EP van vier songs die dan uh, voor de zomer uh, uh, uit moet zijn. Yeah. Dus um, uh, gaan jullie alleen de EP releasen of kom, komt er nog stiekem nog ergens een single nog ergens voorbij? Dan gooi je er nog een single tussendoor uh, uit en ik denk dat dat uh, eind mei, begin juni gaat zijn. Ah, dus uh, we krijgen dus nog materiaal van jullie. Uh, ja, klopt. Um, dan is er de, de vraag, want ja, kijk als, uh, als het een internationaal gezelschap is, hoe staat het met de optredens die er dan misschien nog in zitten? Wij hebben bewust nog even alle optredens uh, vooruitgeschoven. We wilden eerst eventjes zorgen dat we echt uh, drie kwartier uh, heel goed materiaal hebben. Uh -huh. En uh, nou, zover zijn we nu. En uh, we zijn nu uh, een tour aan het uh, samenstellen, zeg maar, voor in het najaar. Aha. Dus uh, zodra daar meer over bekend is, dan uh, hoor je het. <laughs> dus, uh, maar um, ja, als ik uh, eventjes al gelijk... Want, want uh, deze single, We Are... Die hebben jullie twee weken terug uh, uitgebracht. Hoe is uh, de ontvangst op dit moment? Ja, ik moet zeggen dat ik hele leuke reacties heb, uh, heb gehad. Uh, ook wel wat lokale radiostations die hem gedraaid hebben. Mm -hmm. En uh, het is ook heel leuk om te zien... Uh, dat vind ik dan weer het leuke aan deze tijd met, uh, met Spotify. Dat je meteen ziet waar die allemaal gedraaid wordt. En dat je dan uh, ja, de meest vreemde landen waar je totaal niet verwacht dat je gedra gedraaid gaat worden. Zoal? Uh, daar, uh, ja, in Sri Lanka of in uh, uh, uh, wat er, Oekraïne, uh, uh. Australië. Dat is dan gewoon grappig om te zien dat dat dan daar ook uh, gewoon gedraaid wordt. Australië? Ja. Nou, ik, ik, ik vind het wel een beetje... Nou, ik zal niet zeggen dat het geheel voor de hand liggend... Maar ik heb een familielid uh, daar in Australië wonen, dus... Oh, nou misschien even heel veel geluisterd. <laughs> hij is mijn oudste zus, dus, uh, dus ik, oh. weet niet, ja, ik weet niet of ze toevallig uh, ook uh, dan stiekem mee zitten luisteren en weet ik allemaal wat. Ja, dat weet je nooit natuurlijk, met de uh, alternative event. Nee, nee, ja, je weet niet wie het zijn. nee. nee. Um, uh, merken jullie ook als, uh, als een platform als, als wij, maar ook een 3 voor 12 Noord-Holland, uh, die... Uh, ja, dat ben ik zelf ook geweest. Uh, dat ik dat, uh, dat, uh, dat onder de aandacht heb uh, gebracht. Dat je, dat je daar ook al wat van merkt? Tuurlijk. Dat, dat is gewoon heel belangrijk. Zeker voor, voor beginnende bands. Uh, ik bedoel... Uh, je, hebt, uh, je hebt dat soort platforms. Uh, zeker 3 voor 12. En ook dit. Dat is voor ons gewoon hartstikke belangrijk. Om gewoon uh, zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Dus uh, daar zijn we hartstikke blij mee. Ja. Oké. Okay. Uh, nog één ding. Want... Ja, voor een beginnende band is het toch even belangrijk. Waar kunnen ze jullie vinden op het wereldwijde web? Nou, dat kan op onze Instagram pagina. Dat is uh, gewoon uh, lapromenadeviolence uh, underscore underscore of uh, gewoon op lapromenadeviolence.com. Helemaal goed. Op internet. Ah, dus, dus jullie hebben ook een eigen website als ik het zo hoor? Daar hebben we een eigen website. Die linkt nu nog naar onze Insta page. Maar daar zijn we nu mee in ontwikkeling, inderdaad. Kijk aan. Um, dan is het hoog tijd om ook uh, de single uh, te laten horen. Hier is uh, La Promenade Violence. En we are. I did answer some kind of prayer maybe Brown heet uh, de band. En eigenlijk is het uh, meer een project weer. Want ooit wist deze band uh, met Mexican standoff... en The Trees That Whisper uh, de tipperaden te bereiken in Nederland. Het is in 2008 uh, gebeurd. En uh, het album Farewell State... met daarop twee bijna succesvolle singles... bracht de band kortstondig live succes, ook in Frankrijk... En de status werd met opvolger Does My Heart Look Big In This... ...vraagteken in 2011 nog eens een keer geconsolideerd. Uh, die band Parson Brown die komt uit Utrecht. En uh, André van Arnhem en... Uh, Danny Gordijn, dat is, uh, zijn de, de dragers. Maar zo'n lief Niels van Arnhem, van André... die heeft uh, besloten om uh, een paar van die nummers... een keer opnieuw af te gaan stoffen en opnieuw uit te brengen. En dit is dus een van die nummers. Catch her and she'll die. Morgen op uh, de streamingsplatformen te, te vinden. En datzelfde geldt ook uh, voor uh, Promenade Violence. Ik zeg het weer lekker op zo Frans. Met We Are. Um, Break What's Needed is uh, van... Mind your step. Let the pavement to red and the skies to remain. Let me drown in my feelings into me. Yeah. Daarvoor je daarvoor met Break What's Needed. En deze band hebben we vorige week besproken bij monden van Niels Buis uit Volendam. Saai Hollywood met hun uh, laatste single Back It Up. Vorige week heeft Niels uh, het, uh, een en ander uitgelegd over deze single. Over Volendam uh, gesproken van deze dame treedt morgen op uh, tijdens een uh, heel mooi verhaal van de Songwriters Guild. Deze Donna Marie en Claude dark and wilted A shadow of a place I once knew Why, do I keep turning Away from flash and lights Painting memories Running down the windows of my mind Mindless conversations Hij heeft vorige week het einde en ander verteld over dit uh, materiaal. PA en Bond en The End of Something. En als het goed is komt hij ook aan het eind van het jaar weer langs. Maar dan heeft het uh, te maken met het album wat hij heeft uitgebracht. En dat wordt dan wel te verstaan een debuutalbum. Want uh, het is vorig jaar geweest dat hij uh, zijn EP Sunset Blues heeft uitgebracht. Of is dat alweer... Twee jaar terug. Het is 2021 uh, geweest. Want hij heeft een, uh, een kleine reis uh, achter de rug. Uh, deze P.E.M. bond. Waarin hij de voetsporen uh, heeft uh, betreden van Hemingway. Wat hij eigenlijk bijna dagelijks eet. Voor uh, uh, ja, geestelijk voedsel. Uh, daarvoor hoorde je trouwens Donna Marie met Claudie. En zij uh, treedt op bij de Piers Songwriters Guild morgenavond. In het uh, club en buurthuis... Uh, van de Piers uh, in Volendam. Uh, wie daar ook uh, gaat optreden... is deze meneer. En die hebben we ook hier in de studio uh, gehad. Uh, hier is hij samen met Noortje Jonk uh, te horen. Jacob de Edwards... en Hyacinth en Mathiola. De volgende week zijn we er weer. Dag! Left us, and left it dry in my notebook...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 Parched the soil your roots just left behind.